Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. In Wit-Rusland is de accreditatie van zeker 17 journalisten ingetrokken. Het gaat om journalisten van de BBC, de Duitse zender ARD en persbureaus... EP, Reuters en AFP die hun werk niet meer kunnen doen. Ook bij medewerkers van de Amerikaanse zender Radio Free, Free Europe is de perskaart ingetrokken. Volgens het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... is dat nodig om extremisme en terrorisme tegen te gaan. Sinds de presidentsverkiezingen begin augustus zitten ze het onrustig in Wit-Rusland. Officieel won zittend president Lukashenko, maar algemeen wordt aangenomen dat op grote schaal is gefraudeerd. In China zijn zeker 17 doden gevallen nadat een restaurant was ingestort. Dat gebeurde in de provincie Shanxi op ruim 600 kilometer ten zuidwesten van Peking. Bijna 30 mensen raakten gewond, van wie 7 zwaar gewond. Waardoor het restaurant vanochtend instort is nog niet bekend. Ruim 800 reddingwerkers zoeken nog naar slachtoffers. In een huis in Rotterdam-Noord is vanochtend een vrouw dood en haar zwaargewonde man aangetroffen. Een dochtertjes tussen 3 en 7 jaar oud waren bij de buurvrouw die ook de politie had gewaarschuwd. Wat er zich in het huis heeft afgespeeld is onduidelijk. Maar de politie spreekt wel van verdachte omstandigheden. De man van 39 is nog niet gehoord. De meisjes zijn ergens anders opgevangen. In een verpleeghuis in Hilversum zijn zeven bewoners en zes medewerkers positief getest op het coronavirus. Nog een zes bewoners hebben coronagerelateerde klachten. Er mogen geen bezoekers meer komen totdat alle bewoners tien dagen lang klachtenvrij zijn. De dertien besmette en verdachte bewoners zitten in isolatie. Er wonen zo'n 85 bewoners in het Hilversumse verpleeghuis.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 Klopt, met, ze, hebben 100, zeven, ze rijden 1 uur en 47 minuten en 53 seconden. Ze hebben nog 83,6 kilometer te gaan en er zijn twee man vooruit. Met, die hebben een voorsprong, of drie man vooruit met 2,45 minuten voorsprong. Dus van alles te doen. Het is inmiddels wat minder gaan regenen. Maar ja, het was een cruciaal moment daar in die heuvels met die bakken regen die naar beneden kwamen.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 Goed, Lewis Hamilton was oppermachtig in de kwalificaties voor de Grand Prix van België... en greep de pole position uiteindelijk met een nieuw baanrecord voor Spa-Francorchamps. Walter Bottas start morgen naast hem op de eerste rij en Max kwalificeerde zich als derde... terwijl verrassend Daniel Ricciardo de vierde tijd klokte.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 Tijdens zijn eerste run meteen een 1.42.3, waarmee hij onder de pol de tijd van vorig jaar zat. Vattori Bottas zette de andere Mercedes op P2 met een 1.42.5. Max Verstappen stond na de eerste serie sneller de vijfde, maar bleef op de baan door voor een poging en klom met 1.43.1. Uiteindelijk nog naar een derde stek in de tijdenlijst.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 I'm not afraid of De eerste keer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 To know. Oh, I saw you by the wall Ten of and soldiers in a row With eyes that looked like ice on fire The human heart, a captive in the snow Oh, Nakita, you will never know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 And if you're free to make a choice, just look toward the west and find a friend. On oh, Akita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels.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 heb je enig idee wat een je zou doen Als je nog maar een dag zou bestaan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 in we spreken bij de geest die de macht had. En joh, hoe erg zou het zijn op de Balkan? De meeste mensen die stappen er geen bal van. Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, Soekan en Afghanistan. Eritrea en natuurlijk Gejodhia. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen?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 I'm a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 It's for real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 Gelukkig als een kind design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 Dus mensen die dan in die kroeg zitten, in, in het café, kunnen hoe hoe, hoe hoe niet leuk social media kan zijn. Dan gaan ze foto's posten. Ja, van, van gezellig druk. Het is hier zo gezellig ja. Druk. Ja. Nou. nou ja, nee, sowieso niet verstandig om je natuurlijk niet aan de regels te houden, Albert Nee, en... nee, nee, maar die uitbaten wordt ook gezegd van ja, ik kan niet overal zijn en ik vind uh, dat ik een week dicht moet, vind ik terecht. Oké, okay. nou. nou. Hé, hey, wij gaan uh, ook uh, de tent sluiten en dan uh, zo duidelijk om 6 uur gooien we hem gewoon weer open voor uh, ja, Fred, want ja. hij is er weer. Hij is er weer. Entertainment voor jullie helemaal live zo dadelijk om uh, 6 uur. Twee uur lang. Uh, voor de voetballief hebben we nog even het volgende. Om vijf uur uh, er, wordt er gevoetbald tussen Arsenal en Liverpool. Oh. En dat heeft alles te maken met de Community Shield...